10 uur, Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De relatie tussen Nederland en Suriname is aan het verbeteren. Dat zegt de hoogste Nederlandse diplomaat in Suriname, Ernst Noorman, die daarnet is begonnen. Nederland wil hem aanstellen als ambassadeur, maar Suriname moet daarmee nog akkoord gaan. Nederland trok zijn ambassadeur vorig jaar terug nadat in Suriname de amnestiewet was aangenomen, waardoor het proces over de decembermoorden stil kwam te liggen. De politieke betrekkingen zijn nog steeds ijzig, maar op praktisch niveau zou de relatie flink zijn verbeterd. Norman noemt met name de samenwerking op het gebied van politie en justitie, cultuur en economie. Het blijft in China verboden om de Dalai Lama openlijk te vereren. Gisteren meldde een anticommunistische radiozender nog dat Tibetanen in twee provincies toestemming krijgen om hun spirituele leider te vereren. In sommige tempels zouden ook foto's van hem mogen worden opgehangen. Maar in een verklaring ontkent de Chinese regering dat de regels worden versoepeld. Peking beschuldigt de Dalai Lama ervan dat hij Tibet wil afsplitsen van China. De Dalai Lama zegt zelf dat hij alleen meer autonomie wil. Het bootongeluk in het Friese Grauw heeft een tweede slachtoffer geëist. De 67-jarige bestuurder van het Plezierjacht overleed vandaag in het ziekenhuis. Samen met zijn vrouw raakte hij dinsdag zwaar gewond... toen ze met hun jacht op het Prinses Margrietkanaal tegen een vrachtschip botste. Zijn vrouw overleed woensdag al. In Berlijn heeft de politie een naakte man doodgeschoten in de Neptunusfontein. De verwarde man van 31 stond in de beroemde fontein bij de Alexanderplatz... en sneed zichzelf met een mes... Een agent ging ook het water in om hem te kalmeren, maar dat lukte niet. De man dreigde de agent te steken en drong hem steeds verder naar achteren... tot hij tegen de rand van de fontein aankwam. Een andere agent trok toen zijn pistool en schoot de naakte man in zijn borst. Het weer, een groot regengebied, trekt van west naar oost over het land. Morgenochtend wordt het droog en dan gaat af en toe de zon schijnen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Aan verkeersinformatie op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... staat dus Bokstel en Best drie kilometer file, dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor Gouda staat twee kilometer, twee rijstroken zijn daar dicht. Wie wordt de opvolger van Bradley Wiggins, Vroom of Contador? Lees alles over de 100 Tour in de AD Tourgids. Extra dik met 100 pagina's over Alpe d'Huez, de favorieten, de ploegen, de etappes en heel veel meer. Nu in de winkel met Bon uit het AD voor 3,95. Wetenschappers waarschuwen, maar vele politici zwijgen nog. De aarde is gevaarlijk overbelast door al onze voetafdrukken. Lees het gratis e-boek Mijn Hemel op voetafdruk.eu. In 10 minuten weet je hoe we ervoor staan en wat we kunnen doen op voetafdruk.eu. De ad tourgids Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu. NOS, Radio Langs de lijn Met Robert Meder. En goedenavond, de wielerliefhebbers kijken rijkhalsend uit naar de dag van morgen. Dan begint de honderdste Tour de France. Drie weken lang is het koersen geblazen. En de Argo Shimano heeft de eerste etappe van morgen aangevinkt. als zeer belangrijk. De twee Duitse sprinters van de ploeg, Marcel Kittel en John Degenkolb... zijn samen op hoogtestage geweest om hun relatie zo optimaal mogelijk te krijgen. One guy is doing uh, the laundry and uh, the other guy is uh, preparing the food and. Uh, it's like being married. Yeah, it's a bit like this. It's, uh, we miss the sexual part. <laughs> veel vooruitblikken op de aanstaande ronde van Frankrijk natuurlijk in deze uitzending. En ja, het D woord gaat ook vanavond vallen, alhoewel Bernard Hinault daar niet heel erg veel zin in heeft. On arrête de parler là aujourd'hui parce que j'ai autre chose à faire que de parler que du dopage. Voilà. Ino had voor een Frans televisiestation geen zin meer om er nog langer over te praten over doping. Hij had er genoeg van en hij liep weg. Motorliefhebbers gaan zondag pas intensief de Tour volgen. Eerst kijken ze uit natuurlijk naar de TT van Assen. Die wordt morgen verreden. Maar is Jorge Lorenzo, de man die gisteren zijn sleutelbeen brak... is hij er eigenlijk wel bij en is hij klaar om te rijden of niet? Uh, geen idee. Nu nog niet? Nu zeker niet. Ja, lekker geheimzinnig. En een beetje krampachtig ook. Zo wordt er gedaan over de situatie rond Lorenzo. Daar ook meer over zometeen. En verder kijken we natuurlijk naar de dag op Wimbledon. Tot 11 uur. En we eens langs de lijn. Gio Lippens op Corsica. Goedenavond. Buonasera. Buona Goedenavond. Ik weet niet wat het in het Corsicaans is, maar ze praten hier meer Italiaans. heb ik het idee dan Frans. <laughs> zeg morgen de honderdste Tour de Frans. Dat is een uh, historische jaar mag erbij zijn. Je mag er verslag van doen. Wat zegt je gevoel? Wordt het een bijzondere Tour? Ja, nou ja, het wordt sowieso een bijzondere Tour. Hè. Die honderdste Tour, uh, dat zie je al aan het uh, parcours. Het feit dat voor het eerst... Een uh, gele trui na de eerste etappe kan worden uitgewerkt. Na een vlakke etappe die dus waarschijnlijk eindigt in een massasprint. Dat is al heel lang geleden, in 1966, dat er voor het laatst zo'n etappe werd uh, gereden. De sprinters die rekenen zich dus nu al op voorhand rijk. Hè? Vandaar de uh, innige relatie. Tussen John Degenkoop en Marcel Kittel, wat we net even in, tijdens de inleiding hoorden. Uh, dus er gaat van alles gebeuren. We krijgen natuurlijk de Mont Ventoux. We krijgen een tijdrit in uh, Bretagne. We krijgen uh, een, dubbele A, of een dubbele doorkomst op uh, Alpe du West. Ja, Er zitten zoveel rare dingen in deze tour dat het wel een heel bijzondere tour moet worden. Laten we ook hopen dat het een schone tour wordt. Ja, dat vooral. D-woorden, laten we zo meteen nog even een keertje vallen. Eerst even over de, ja. de, de, de, de, de, ja, de atmosfeer bij jou. Zijn er bijzondere feestelijkheden georganiseerd? Nou, daar, de, waar de start is morgen in Porto Vecchio. Ja, daar is een hele hoop aan de hand. Daar, daar, daar loopt natuurlijk ook, nou ja, laten we zeggen, driekwart kwart van het journal. Misschien wel 80 procent van alle journalisten rond. Daar zitten de renners ook. Wij zitten alweer een heel eind verderop, zoals dat hoort. Hè? Met de finishploeg, de ploeg die het commentaar moet gaan doen morgen van de etappe. Want wij zitten vlakbij Bastia. En in Bastia, moet ik heel eerlijk zeggen, is het nog relatief rustig... Uh, ja, het is, het, is, het is een vrij drukke stad normaal gesproken. Smalle straatjes, auto's schots en scheef geparkeerd. Maar ja, alles staat natuurlijk wel in het teken van die Tour. Dus, dus er moet heel veel aan de kant geschoven worden om die Tour maar doorgang te verlenen. En ik heb vanmorgen zijn we met de auto vanuit de haven van Bastia... zijn we eigenlijk een beetje tegen het parcours ingereden tot bij ons hotel. Kilometertje of twintig. En dan zie je ook hoe die finale loopt, die laatste twintig kilometer. Ja, en dat denk ik toch. Een voltallig peloton, ervan uitgaande dat er nog niemand is uitgevallen... tegen de tijd dat ze hier zijn... Nerveus, uh, Klaar voor die eerste massasprint. Nou, ik hou me hard vast, want dat wordt echt wringen. Want de straatjes zijn smal, de bochten liggen er niet echt lekker bij. Mm. Er zitten veel hoeken en bochten in dat uh, parcours. Dus uh, ik verwacht wel het een en ander morgen. Ze rijden ook voortdurend langs de kust. En vandaag stond de wind echt schuin tegen als je in de rijrichting reed van de etappe van morgen. Mm. Dus dat kan ook nog wel weer een hele ja, spannende aangelegenheid worden met waaiers en noem het allemaal maar op. Zeg, um, uh, alle toerwinnaars zijn uitgenodigd voor deze jubileum behalve Lens Armstrong. Uh, die is nog geen toerwinnaar meer, hè? Nee, ja. is, nee, nee, maar zo zijn er nog een paar, denk ik, die geen toerwinnaar... <laughs> ja, <laughs> maar hij is het officieel niet meer, ja, hè? Ja. Dus uh, uh, wat dat betreft uh, houdt de toerdirectie zich gewoon heel strak aan het uh, protocol. Ze zeggen, we hebben hem geschrapt als winnaar... en uh, deze meneer is hier echt niet welkom. Ja, probeer ze hem dan dood te zwijgen, denk je? De toerorganisatie? Ja. Ja, dat doen ze. Uh, net als de UCI dat uh, meteen deed op het moment uh, dat ze besloten... dat ze inderdaad meegingen in die straf voor Lance Armstrong. Uh, toen Pat McQuaid zei... we moeten deze meneer maar heel snel vergeten. Ja, dat blijft natuurlijk hypocriet. Hij heeft wel degelijk deel uitgemaakt van het wielrennen. En ja, als je Armstrong zelf hoort... dan, uh, dan, dan wil hij voortdurend toch maar uh, doen blijken... dat hij ook maar een onderdeel was van het, uh, van het mm -hmm. geheel. Dat hij maar een radertje was. En dat hij echt niet veel slechter was... dan al die anderen die in die jaren rondreden. Ja. Nou ja, goed, Armstrong zou Armstrong niet zijn dat als je denkt dat hij doodgezwegen kan worden, dan staat hij op en dan gaat hij praten, in dit geval via een, een tweet, um, daar kom ik zo meteen op terug, eerst even naar het interview in Le Monde, um, daar heeft uh, Armstrong, daar zou hij dan, Le Monde is laat maar zeggen de NRC van, van Frankrijk, hè? dat is toch wel een kwaliteitskrant, hij zegt de, daarin um, dat het onmogelijk is om de Tour te winnen zonder doping, uh, dat heeft toch al wat impact gehad geloof ik hè? Ja, maar het gekke is dat het heeft impact. En dan merk je meteen dat er allerlei reacties loskomen. Uh, dat uh, de baas van de toer zich ermee gaat bemoeien. Dat Pat McQuaid, ik noemde hem net ook alweer. Dat hij dan ook meteen uh, roept dat Armstrong echt de laatste is die zoiets mag uh, roepen. En uh, dat Armstrong ook niet meer weet wat er op dit moment aan de hand is. Omdat het wielrennen volgens McQuaid veel en veel schoner zou zijn... Uh, ja, Armstrong roept dat. Maar hij heeft het eerlijk gezegd ook geroepen in het geruchtmakende interview... de bekentenis bij Oprah Winfrey. Want ook toen heeft hij al gezegd, je kunt een tour niet winnen. Zonder je te doperen. En mm. eh, want een, het, het, vergt zoveel van het lichaam, het vergt zoveel van het zuurstofopnamevermogen, dat je wel iets moet doen om dat allemaal een beetje op niveau te krijgen. Ja. Dus wat dat betreft zegt hij niks nieuws. Nee, en bovendien is het volgens mij inmiddels traditie dat uh, kort voor de Tour, of Le Kiep, of uh, in dit geval de Le Monde, met een doping. Hey, Jalabert hebben we natuurlijk gehad om met een dopingverhaal naar buiten te komen. Als dat niet gebeurt, is er wordt een soort van, van traditie gebroken. Inmiddels heb ik de indruk. Heb je dat niet? Nee, dat klopt. En wat jij zegt, he. Jalabert is inderdaad gebeurd natuurlijk deze week. Dat hele verhaal over het EPO-gebruik van Jalabert in die Tour van 1998. Mm. Een dopingstaal die in 2004 inderdaad zou opnieuw zijn gecontroleerd. En daarin zijn sporen van EPO teruggevonden. En nu pas zouden ze dat aan Jalabert hebben gelinkt. Ja, nee, natuurlijk zit er allemaal wel strategie achter. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, ook die kranten die mikken natuurlijk uh, op de gunst van de lezer. En oh. uh, ja, die timen dat natuurlijk ook wel op een heel handig voor hun dan, in ieder geval handig moment. Overigens heeft Armstrong uh, zojuist een, uh, een tweede tweet de wereld ingestuurd... waarin hij zegt van, uh, didn't appreciate the twisting of my words... Sorry for the confusion. Significant difference between was and is. Oftewel hij had gezegd dat het niet mogelijk, uh, niet mogelijk was om uh, niet mogelijk, ja ik moet goed zeggen, niet mogelijk was om zonder doping de tour te winnen. En er wordt nu gezegd dat hij zou gezegd hebben dat het niet mogelijk is om de Tour te winnen. Maar het is natuurlijk wel een nuanceverschil, maar zou het veel uitgemaakt hebben, denk je? Nee, het zou helemaal niks hebben uitgemaakt. Wat ik al zeg, hij heeft het al eerder geroepen en toen heeft hij het wel degelijk ook in de tegenwoordige tijd geroepen. Dus uh, ja, ik, wie weet wat voor reden hij heeft om um, die woorden dan toch nog weer even terug te halen. En te zeggen dat hij het allemaal niet zo letterlijk gezegd heeft. Wie weet, misschien wil hij toch bij dat feestje zijn, want dat blijft natuurlijk gewoon het klapstuk van deze Tour. Het feestje op de Champs-Élysées op uh, de zondagavond na de aankomst daar over dik drie weken. Hè. Zover zijn we dan uh, alweer weg. Maar ja, daar zou hij natuurlijk best graag bij willen zijn. Maar ik denk dat niemand zit te wachten op Lance Armstrong op dit moment uh, mm. in deze omgeving. Hij is nog in staat om uh, op uitnodiging van een sponsor ergens op de hoek te gaan staan. Het zo, zo zou zomaar kunnen, de Met uh, track, ja, ja. He, de, de, de, de materiaalsponsor uh, van de ploeg, uh, heeft natuurlijk uh, de licentie overgenomen bij uh, dat team Radio Shack, uh, de ploeg van uh, de broertjes Slack en noemen ze allemaal maar op. Hmm. Dus uh, ja, hij zou zomaar ineens kunnen verschijnen. Kijk, niemand zal hem verbieden om het land in te reizen, dus uh, als hij een geldig paspoort heeft, dan komt hij Frankrijk wel binnen, denk ik. Ja, um, Ben Aino, je hebt het misschien ook net uh, en eerder al meegekregen... vijfvoudig toerwinnaar die uh, werd geïnterviewd aan de vooravond van, uh, van de tour... omdat hij nou helemaal in de toerdirectie zit. Toen ging het weer over doping en vervolgens doet hij zijn oortje uit en, uh, en loopt hij weg. Wat zegt dat? Dat zegt heel veel over Bernard Hinault. Uh, ik moet er eigenlijk wel om lachen, want, want, want zo kennen we hem. Uh, hij, hij heeft de laatste jaren heeft hij toch een steeds vriendelijker gezicht gekregen. Maar laten we eerlijk zijn, Hinault was als renner natuurlijk de absolute patron in het peloton. En het was er eentje van dik hout, zag men planken. Ik kan me nog herinneren dat er stakers op de weg stonden. Uh, de, de, de, ja, fabrieksarbeiders uh, die, die, die actie voerden en die het peloton even wilden lamleggen. En uh, Bernard Rino die gewoon tot de voorman van die stakers en vroeg niet eens wat er aan de hand was, maar gaf een klap voor zijn gezicht. De weg werd weer vrijgemaakt en de renners konden weer door. Dat is Bernard uh, Hij heeft later ook in een rol, toen hij nog in de auto zat in de koers... was het ook gewoon een keiharde... En uh, tegenwoordig is hij wat vriendelijk omdat die chef protocol is. Ja, hij staat altijd op het podium. Mag uh, de, de, de winnaars de handen laten schudden van alle notabelen. Ja, en dan zie je hem glimlachen. Maar eigenlijk is het gewoon een echte Breton. Gewoon een keiharde keienkop. En, en dit, dit is het typische voorbeeld. Hij was het ja. gewoon zat. En hij zegt gewoon van... Heren, als we nu weer over doping moeten gaan praten... ik ben het gewoon zat. Tot ziens. Uh, dit was het. Ja. ja. Is hij zelf ooit betrapt eigenlijk? <laughs> you know? Ja. Ja. Ja. Oh, ja, goed. Nou ja, we, ja, ja, zeker. Nou ja, maar in die tijd was het toch wel totaal uh, anders. Uh, uh, ik denk even terug aan Joop Zoetemelk, uh, die uh, betrapt is. En ja, op dat moment kreeg je gewoon tien minuten tijd, tijdstraf en uh, kon ja. je de koers weer vervolgen. Ja, dat Tegen is Teunus, de er toen ja. mee omgegaan. Ja, Gert-Jan Teunissen herinner ik me ook. Die heeft hetzelfde toegevoegd. Ja. Hij kreeg tien minuten volgens mij aan zijn korte broek. Um, ja, maar dat was het beroemde verhaal van Delgado en Rooks. En uh, de deal die ze wilden maken: dat uh, Delgado de Tour uit zou gaan, en zou Rooks de Tour winnen. Uh, en daar zou Teunissen ook de Tour uit moeten. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk nooit tot stand gekomen... Ja, ja. omdat de ploeg van Delgado daar niet aan mee wilde werken. Een hele andere periode, Gio. Uh, ja. De directeur van de Tour die reageerde ook op uh, Armstrong, Christian Prudom. Jeroen Wielaert, die hoorde zijn commentaar aan. Kan zijn dat hij dat heeft gezegd, zei Prudom. Wat waar is, dat het een slechte periode was. Maar de situatie is veranderd. Nog is het niet perfect, maar wat veranderd is... is dat renners zijn gaan praten... Mannen zijn gevallen. En het is duidelijk dat de controles werken. Hamsong dit qu'à son époque, on ne pouvait pas gagner sens de paix. Uh, je ne sais pas si c'est vrai, maar en tout cas, il est certain qu'il y a une époque uh, uh, maudite de l'histoire du cyclisme. En on le sait depuis déjà un certain nombre d'années. Donc les choses uh, ont changé. On n'est pas aujourd'hui dans un monde parfait. Et ce qui a changé pour moi, vraiment, uh, c'est qu'aujourd'hui, les gens parlent. Uh, les cours à retombe, on l'a vu aussi de manière claire. Als we dat het systeem niet functioneert, zou het zeker beter functioneren. We hebben een kwart van de Dat betekent dat de controle vandaag de De start op Corsica biedt een ongekend begin. Die eerste rit eerst, voor het eerst sinds 50 jaar, echt een etappe voor sprinters. En dan die twee ritten erna, die zullen duidelijk maken dat de ronde van Corsica voor automobilisten de rit van de 2000 bochten wordt genoemd un départ inédit à la Corse le départ le plus au sud de l'histoire la Corse qui permet un grand départ différent des autres années pour la première fois une première étape pour sprinter première fois depuis 50 ans quasiment une deuxième et une troisième étape où chacun comprendra pourquoi le tour de Corse automobile is surnommé le rallye aux 10 10000 virages parce que ça fait un tout petit peu tourner in Nederland hing de afgelopen winter een heel moralistische sfeer veel strenger dan elders Prudom weet dat, maar voor hem is het wielrennen niet langer het zwarte schaap. Het geeft het goede voorbeeld met het bloedpaspoort. Andere sporten namen het over. Er moet nu een echte onafhankelijke mondiale instantie komen voor de strijd tegen doping. En de cyclisme n'est pas le mouton noir aujourd'hui sanguin, qui a changé beaucoup de d'athlétisme, tennis uh, décidé de l'adopter. Uh, C'était un vrai, un vrai pas en avant dans la lutte contre le dopage. we nous, nous instance uh, mondiale indépendante pour lutter contre le dopage et qui soit clairement indépendante du pouvoir sportif. Ze kunnen in Nederland hoog opgeven over de ethiek... maar dan moet het worden toegepast op alle takken van sport. Wat nu niet het geval is. is essentieel, zonder Maar de principes disciplines en de dezelfde manier is dat niet Om op Corsica terug te komen. Bouke Mollema is een van de renners die zich afvragen of het eiland wel zo geschikt is voor de Tour... Met al die gevaarlijke bochten. Een man als Mark Cavendish tilt daar weer minder zwaar aan. Voor Prudom gaat het erom weer fantasie aan te brengen in een sport die steeds eenvormiger wordt. Le, le, le grand départ encore c'est une occasion de mettre un peu de, de fantaisie dans un cyclisme de plus en plus stéréotypé. Dat houdt in een sport met moed, episch, aanvallend, juist dat wat de legende van de Tour heeft bepaald. Dat doit permettre un cyclisme d'audace, un cyclisme d'épopée, un cyclisme d'attaquant, ce cyclisme qui a fait la légende du Tour de France. En de Hollanders van nu het is een mooie generatie en het wordt tijd dat ze eindelijk weer eens een etappe winnen. Je pense qu'il y a une belle génération de nouveaux coureurs hollandais et je pense qu'il est grand temps pour eux de gagner enfin à nouveau une étape du Tour de France, qui ne s'est pas produite depuis bien trop longtemps. Ja, Christian Preudon tegen uh, Jeroen Wilaert, Gio Lippens, op Corsica. Um, Preudon verwacht veel van de Nederlanders. Um, daar gaan we het gelukkig weer over wielrennen hebben. Um, wat ja. verwacht jij van die Nederlanders? Moeten we eigenlijk gewoon niet eens een keer stoppen met veel verwachten? Want dat heeft niet veel opgebracht de afgelopen jaren, volgens mij. Ja, dat is een beetje de, de grap die op dit moment wel een beetje wordt gemaakt. Ook met Robert Geesing. Um, Robert Geesing die altijd onder grote druk heeft gestaan. En nu uh, voor het eerst eigenlijk in een bijrol in de Tour. Hè? Als, als nou ja, superdeluxe knecht van Bauke Mollema meewacht. Dus zijn de verwachtingen laag. En dan zou hij zomaar ineens een goede Tour kunnen gaan rijden. Maar ja, dat is alweer een verwachting. En daarmee sche, ja, scheep je hem dan toch weer op. Dus ja. moet je dat dus niet zeggen. Nee, uh, nee maar, maar, maar het is wel verstandiger natuurlijk. Het is sowieso verstandig om voorafgaande aan zo'n Tour niet al te hoog... Ja, verwachtingen te hebben en, en meteen in teleurstelling te vervallen... op het moment dat er eens een keer wat misgaat. We hebben het vorig jaar gezien met die massale valpartijen. Niet alleen Wout Pols, maar ja, Robert Geesing, Bouke Mollemaat. Hele spul lag erbij. En eigenlijk waren alle aspiraties op een goede toer... meteen verdwenen na een week tijd. En uh, dat kan nu natuurlijk ook gebeuren. Want ik, ik noemde net al die, die nou ja, toch wel lastige finale van morgen. Nou, overmorgen gaan ze hier meteen huppakee, de bergen in. Uh, de dag daarna een hele lastige bochtige rit aan de andere kant uh, van het eind eiland, langs de westkust. Met, ja. ik geloof, iets meer dan 500 bochten in, uh, in het parcours. Ja, de, de risico's liggen overal uh, om de hoek. En uh, het kan zomaar voorbij zijn in een tour. En we weten ook dat renners ook zomaar ziek kunnen worden. Dat hebben we ook wel weer gezien in de Ronde van Italië. Waar het weer trouwens heel slecht was. Nou, voorlopig zijn we wat dat betreft hier, uh, denk ik, dat we goed van start gaan. Want voorlopig ziet het er goed uit voor morgen. Maar, ja, Bauke mollema laten we zeggen, daar kunnen we wel wat van verwachten. Uh, zullen we het gewoon niet al te hoog inschatten. Gewoon een plek in de top 10. Top 20. We daar met allen heel nou, top 10, gewoon lekker maar daar zijn we wel heel erg blij mee ja. en wie weet ja. misschien een etappe overwinning voor een avonturier hè? Uh, Johnny natuurlijk Johnny Hogeland hoe die Nederlands kampioen werd ja op zo'n manier zou die ook wel eens zomaar een etappe kunnen winnen. Ja. Nou, we gaan het zien. We gaan elkaar uh, nog wel een paar keer spreken, denk ik, uh, de komende weken. Dankjewel, je uh, wel, zeker doen. En ik wil nog één ding roepen trouwens. Oh, Bert oh, oh, nooit, oh, nooit John... op doping betrapt. Oh, nooit op doping betrapt. El, uh, Elton nee, John Nee, ik heb het toch niet. nog even erbij gepakt. Want inderdaad, uh, hij nooit officieel op doping betrapt... maar wel behandeld door een Franse arts, Bernard Zijns. En dat was ook de arts van Frank van der Broeken, van Philippe Gaumont. Hè. Net overleden ook een uh, ex dopingzondaar en uh, Francesco Moser. Dus ja, denk ervan wat je ervan wil denken. Ja, ja, ja. Hey, Elton John Johnson als ik toevallig. Hoorden we net ook. Dankjewel, Gu. De komende weken gaan we hem zoals ze zegt vaker spreken. Na Elton John trouwens gaan we contact zoeken met. Hello is not delay. Tot elf uur met sport en muziek. You can never know what it's like. You blood like when a fuse is just like ice. And built a cold and lonely light that shines around you. You will wind up like the red you hide behind that mask you use. And did you think this folks will never win? Well, look at me... You know, while I'm still standing You just fade away Don't you know Hij ja, verdient een betere aankondiging eigenlijk. Zo Elton John en I'm Still Standing. Acht minuten voor half elf. Uh, regen, regen, regen. Het kenmerkte wimmelden vandaag. Er konden weinig partijen worden gespeeld. En die wedstrijden die wel uh, konden doorgaan... die uh, gaan we bespreken met Mark Brasser in Engeland. De hoogtepunten van vandaag, uh, ja Mark, goedenavond. Het zijn weinig hoogtepunten, hè? Goedenavond, Robert. Ja, opnieuw uh, regen, veel regen inderdaad. Nou, gisteren ja, viel het dan nog wel mee, maar er werd ook een aantal partijen niet uitgespeeld. Uh, ja, vandaag was het, uh, was het echt hopeloos. Het enige programma, of de enige baan waar ze echt continu konden spelen, dat was het uh, Center Court. Alhoewel ze daar op een gegeven moment, toen ze met het dak dicht begonnen waren, het dak open deden voor de tweede partij. Maar toen begon het te regenen en moest in allerijl het dak weer dicht. Dus ja, de organisatie heeft wel even een probleempje. Gisteren een aantal partijen niet gespeeld en vandaag een heleboel partijen niet gespeeld. Dus uh, nee. ja, een, een, een slechte dag inderdaad. Nou, laten we de topper van vandaag er dan maar uithalen. Andy Murray tegen Tommy Robredo. Op papier een, een lastig duel voor uh, Murray, zou je zeggen. Hoe is het gegaan? Ja, Andy Murray heel uh, overtuigend inderdaad. Tommy Robredo, nou, die heeft een goede Roland Garros achter de rug. Hè. Daar kennen we hem nog van, de Marathon Man. Drie keer stond hij 2-0 in sets achter en boog je toch nog om in een vijf uh, sets overwinning. Maar ja, het, het is niet echt een grasspeler. Hij heeft hier al heel wat jaren gespeeld. Uh, dit is een twaalfde Wimbledon volgens mij. En hij is nog nooit uh, verder gekomen dan uh, de derde ronde. En dat, dat zegt wel iets. Het is een jongen van het gravel. Ik moet zeggen, Andy Murray heel overtuigend, soeverein. Geen moment in de problemen geweest... Uh, ik denk dat hij alleen niet zo tevreden is over zijn eerste service. Dat percentage mocht wel wat hoger. Maar als die eerste service goed was, ja, dan pakte hij bijna in alle, alle gevallen uh, pakte hij het punt ook. Hij stond in de eind tweede set op een gegeven moment bijna 100, of op 100% nog uh, op, op die eerste service. En zijn return game was goed. Uh, nee, ja, hij is niet in de problemen geweest en die zeer overtuigend. Goed gespeeld. Um, All-round game, het is, is, ziet er heel verzorgd en heel erg makkelijk uit. Hij lijkt me in heel erg goede doen. Ja. Dan bizar um, het duel van de Bulgaar Dimitrov. Uh, met name tegen het einde. Ja, welk einde van de wedstrijd? Want volgens mij heeft hij ja. meerdere einden van de wedstrijd ja. meegemaakt. Welke eindes kun je hebben? Ja, precies. Ja, ja, ja vertel maar uh, wat, ja, wat, nou ja, wat er gebeurde. Ja, een partij van gisteren. Ja, een partij van gisteren. Dimitrov tegen de Slovene Zemmelja. Die partij werd gisteren afgebroken bij 9-8 in de vijfde set voor uh, Zemmelja. Dimitrov die uh, moest serveren vandaag. Uh, kwam uh, naar buiten. Uh, ja, het werd 0-30. Hij haalde het nog terug tot 30 gelijken. Begon weer een beetje te regenen. Maar de umpire zegt: Nee, jullie gaan door. Ja, en toen kwam er een punt voor Dimitrov. Hij gleed uit. raakte nog wel de bal, maar die ging ver uit. Hij kwam dus op matchpoint tegen. Ja, en toen zei Dimitrov: Ja, ik vind het allemaal goed, maar ik ga hier niet op doorspelen. Ik ga er vanaf op matchpoint tegen. Dus, nou, zitten, wachten op de baan. 10 minuten, nou, toch de baan weer op. Nou, en toen uiteindelijk op het zesde matchpoint, uiteindelijk sloeg Zemmelja terug. En die won die vijfde set met, met 11-9. En dus mag je zeggen dat, alhoewel die Dimitrov niet een. Heel hoog geplaatste te spelen was, nummer 29 van de plaatsingslijst. Is er toch een jongen van naam, een jongen die een grote toekomst wordt uh, voorspeld. En, en ja, het is weer een naam die het toernooi uh, moet verlaten. Ja. Dan de bedwinger van Federer, Stachowski, ook, ja, ook naar huis. Ja, ook naar huis. hield het dus ook niet vol? hield het ook niet vol. Nee, ik klaagde na afloop een beetje. Ja, en dat, dat, dat, ja dat, dat, er is wel iets voor te zeggen. Ja, gisteren, hè, drukke dag. Er komt natuurlijk veel op hem af. Veel media aandacht. Iedereen wil opeens met hem praten. Hij zit opeens bij alle stations uh, na zijn overwinning op Federer nog tot laat. Want iedereen wil iets van hem. Ja, en probeer je daar dan maar eens voor af te sluiten. Ik moet wel zeggen dat hij tegen een Jurgen Meltzer speelde, de Oostenrijker. Die vrij... Hij goed staat te spelen op dit moment. Uh, die je niet de twee keer dezelfde bal achter elkaar me hoeft te geven, want uh, ja, hij, hij, hij heeft het vrij goed door op het moment, Jurgen mm. Meltzer. En die sloeg die Sergi Stakowski er inderdaad in, in vier sets vanaf. Uh, Stakowski ging ook nog door zijn enkel uh, in de eerste set, zag er heel erg uit, ijszak erop, ingetaped. Nou ja, hij heeft hem gelukkig uit kunnen spelen, maar het was niet voldoende mm. om te winnen van, van Jurgen Meltzer. Dan het toernooi daar nog iets opmerkelijks? Nee, weinig opmerkelijke dingen. Uh, nou, Kaya Kanepi, van Angelique Kerber, de, of de, de Duitse Angelique Kerber. Vorig jaar stond hij hier in de halve finale. Uh, ligt eruit, de nummer 7 van de plaatsingslijst. Net weer een statistiekje van Wimbledon uitgekomen... van de 10 geplaatste spelers bij de mannen en bij de vrouwen. Dus van de 20 speelsters, die spelers uit de top 10 die geplaatst zijn hier... zitten helft nog maar in het toernooi. Er zijn er al 10 uh, uit de top 10 zijn er al naar huis, zowel bij de mannen als de vrouwen. Ja, zullen wel meer statistieken en records gebroken gaan worden. Zo is Dat denk ik ook. Natuurlijk. Ja. Ja, dan het weer natuurlijk. Uh, want uh, ze doen alle moeite om uh, het op tijd klaar te krijgen. Maar ze liepen hopeloos achter. Hoe, hoe is het uh, wat weer betreft voor morgen? De voorspellingen voor morgen zijn, zijn wat beter. Het schijnt uh, droger te gaan worden. En, en ja, laten we hopen, in ieder geval voor, voor, voor alle mensen die hier naartoe komen: dat, uh, kijk, voor de mensen van het Center Court, die, die kunnen sowieso wel tennis zien. Maar het, uh, ja, het klaart op het weekend in, uh, in Engeland. En uh, daar heeft de, de Formule 1 op Silverstone heeft, uh, daar baat bij. Daar heeft de uh, Glastonbury, het grote muziekfestival hier in Engeland, heeft daar baat bij. Bij. Ja, en daar heeft de Wimbledon natuurlijk ook baat bij... dat er gewoon weer eens een dag volop getennist kan worden. Ja, goed. Nou, we gaan het morgen zien. Dankjewel, uh, Mark Mark Brasser, was dat uh, vanuit uh, Londen? De afgelopen winter werd er uh, heel veel duidelijk... over het uh, dopinggebruik in het uh, wielrennen. Uh, maar alle verhalen gingen over de periode van voor 2008. Aan de vooravond van een nieuwe editie van de Tour de France... is de vraag relevanter hoe de zaken er nu voor staan. Vanaf Corsica, Steven Daalboud. Vanochtend vroeg werd op de Franse TV de vraag gesteld... aan vijfvoudig tourwinnaar Bernard Hinault. Les gens de votre génération, quintupe vainqueur du Tour de France... sont la preuve que l'on peut gagner le tour sans prendre aucun produit illicite. Kan de huidige generatie wielrenners de tour winnen zonder verboden middelen? Bien sûr. Natuurlijk, was het antwoord van Hino. Maar even later werd het interview verneiniger. Ben, vous avez dit le mot, c'est fini, on n'en parle plus. Terminé. Pensons à l'avenir. En weg was Hino. Hij liep zo uit het beeld van de camera. Wielrenner Lance Armstrong was de spil van het grootste... en succesvolste dopingprogramma uit de geschiedenis. Na alles wat er de afgelopen maanden naar buiten is gekomen... over het wielrennen van voor 2008... In tientallen, honderden verklaringen en anekdotes... van ploeggenoten en betrokkenen... wordt de succesvolste toerenner uit de geschiedenis beschuldigd. Is de vraag gerechtvaardigd, waar kijken we de komende weken naar... Het goede nieuws is dat de mores in het wielrennen ten goede aan het keren is, zegt Argos Koen de Kort. Iemand die het in het verleden niet naliet zich negatief uit te spreken over dopinggebruikers. Ja, het, het is, het is echt, echt verbeterd. Het is heel veel verbeterd. Uh, ja, ik, ik, zal, ik kan zeker niet zeggen dat het 100% schoon is. Dat, dat vertrouwen heb ik ook weer niet in. Maar uh, ik, uh, ik denk wel dat het, uh, dat het echt veel verbeterd is. En, uh, en ploegen zoals, uh, zoals wij, zoals ook, uh, ook een Blanco bijvoorbeeld, die, uh, die er gewoon echt mee bezig zijn. Die gewoon echt uh, gestructureerd voor, uh, voor clean wielrennen willen gaan. Uh -huh. En uh, ja, je ziet ook gewoon wat voor, uh, wat voor uitslagen we rijden. We, we doen het goed uh, en uh, ik denk als, als andere ploegen gewoon beseffen dat het kan uh, clean. En, en er zijn er inmiddels veel die dat, ook, die dat besef ook hebben. Dan, uh, dan ja, ben ik ervan overtuigd dat het, uh, dat het ook echt heel goed kan komen. Het zijn opbeurende woorden van Koen de Kort. Zijn ploegleider Rudy Kemna denkt er net zo over. Ja, ik denk dat het voor een groot gedeelte die mentaliteit uh, en ook bewustzijn van uh, waar zijn we mee, bezig, dat is aan het veranderen. Kemna is een half jaar geschorst geweest als ploegleider bij Argos... omdat hij dopinggebruik uit het verleden toegaf. Vorige week, bij zijn terugkeer op het NK, zei hij ook nog iets anders op Radio 1. De Tour de France kun je nog steeds niet winnen zonder naar verboden middelen te grijpen. Nou, ik heb, naar nou mijn idee, zoals ik kijk, het is moeilijk om dat te uh, te geven... maar voor, voor mij is een hele grote, een grote ronde, zoals de Tour, zoals de Vuelta, zoals de Giro... Uh, ik heb er geloof nog niet in dat dat uh, op, een, op een schone manier kan... It, it, dat wil ik niet zeggen dat het, bedoel, ook wanneer je minder uh, doping gebruikt, minder uh, zware producten gebruikt. Dan, dan, ja, zoals ik het uh, nu in kan schatten, is daar nog steeds niets uh, niet schoon. Het zijn duidelijke woorden van Kemna, maar ze worden niet overal even goed ontvangen. vakantie ploegleider Aard Vierhouten. Ja, dan vraag ik me af, wat ze je doen met de ploeg? Nou, ze rijden niet voor het klassement. Ja, hoe komt dat? Ik weet niet uh, wat de gedachtenwereld is van Rudy, maar misschien heeft hij te veel boeken gelezen de afgelopen half jaar. Nou, hoe bedoel je dat? <laughs> nou Een beetje cynisch. Ik, ik heb geen idee wat zijn, zijn, zijn idee is uh, waarom hij dit denkt en, en de überhaupt ook uitspreekt. want uh, Ik denk dat juist hij beter zou moeten weten met zijn groep renners. Uh, je... die, die snap ik ook niet. Hoe bedoel je dat? Nou ja... Uh, laten we zo zeggen, Ivan Spekerenk is de voorloper van, uh, van uh, een bepaald gedachtewereld over hoe het allemaal zou moeten zijn. En uh, als je daarin gelooft, dan moet je daar ook naar handelen. Dan moet je niet dit soort dingen opperen. Want daarmee suggereer je indirect al dat in deze doel bijvoorbeeld uh, we op voorhand al kunnen aanwijzen dat het niet zo is. En dat we geen, geen uh, echte sportbeleving gaan krijgen of wat dan ook. Of, of laten zien of tonen aan de mensen. Dus ik vind het een hele vreemde, ja, een vreemde uitspraak van hem. De meningen zijn dus sterk verdeeld. Maar uit de buik van het peloton gloort hoop. De hoop van wielrenner Koen de Kort blijft overeind. Ook al zijn er, ook dit seizoen, renners betrapt. Uiteindelijk zie je nu al dat, die, dat er behoorlijk wat renners uh, positief zijn. Uh, meestal uit wat kleinere ploegen. Uh, misschien wat individuen die, uh, die denken, uh, nu is mijn kans. Uh, uh, zo, zolang die uh, renners allemaal positief gaan, dan, uh, dan denk ik dat het voor... Uh, voor veel renners ook, voor veel ploegen ook wel beseffen dat het, dat het gevaarlijk wordt. En uh, kijk, ik denk dat dat heel belangrijk is, als, als die jongens gewoon gepakt worden. En dat wij gewoon laten zien, oké, okay, wij doen het clean, het kan clean, je kunt winnen. Um, ja, en dan, dan moeten we gewoon hopen dat, uh, dat de tests heel goed zijn. Ja, we gaan het... Uh... Afwachten hoe het verloopt. Een bijdrage was dat van uh, Steven Dalenbouts. Inmiddels is het drie minuten over half elf. Uh, we gaan de, naar de snelle motoren, naar de TT in Assen. Daar leek gisteren een belangrijke smaakmaker uh, leek eens daar kwijt te zijn. De regerend wereldkampioen Gorger Lorenzo die kwam hard ten val. Hij brak zijn sleutelbeen. Operatie in Barcelona. Einde verhaal voor de TT. Dit jaar zou je zeggen, althans ja, zo leek het allemaal... maar vandaag was daar het hardnekkige gerucht... dat Lorenzo toch alles op alles wil zetten om mee te doen. Hoe opmerkelijk. Een reportage van Edwin Cornelissen. En in het begin van de middag... grondst dan alvast het nieuws rond in de perszaal van het TT-circuit. Bijvoorbeeld bij deze collega... Catalonia Radio. Die werkt voor uh, Catalonia Radio. Uh, three he is on the plane to come back uh, to Asen. Ja, het nieuws is dus dat Jorge Lorenzo op het vliegtuig zit, onderweg naar Nederland om terug te komen. Hij wil hier zijn. Dit is zijn thuis, te midden van uh, de andere racers. Ja, dat klinkt toch een beetje als een medisch wonder. Hè? Gisteren nog geopereerd. Well, when you say yesterday night, you have to say. Today. Herstel vanochtend zelfs is his will. <laughs> so, if a rider wants uh, this, uh, he can do it. Sure. Het is wat Gorgo uh, Lorenzo wil. Ten eerste vanwege de punten die hij hoopt te verdienen. He is seven points from the leader, and he thinks that probably if he misses this race, uh, he will be in trouble for the rest of the season. So. En er is nog een reden. En deze uh, circuit fits hem, want hij is op de rechterkant en zijn injuries is op de linkerkant. Dus hij kan proberen. Het circuit in Assen gaat rechtsom. De blessure van Lorenzo zit links. Dus het is mogelijk. Maar als je het de journalist eerlijk vraagt, I don't know really. I don't know really. I, I think, I think it's crazy. Really, is crazy. En dan komen we in de paddock terecht na afloop van de, de motogp races Daar is het heel druk bij. Uh... De blauwe truck van Yamaha. Allemaal mensen die uh, fan zijn van... Rossi. Van Rossi? Ja. En waarom? Uh, uh, uh, is de... beste, hij is de beste. Ja, of is meneer vooral een fan van Rossi? Ja, wel een beetje. Zal ik nog één naam noemen? Jorge Lorenzo. Is dat ook een, een beetje een held voor u, of niet? Ook wel, maar toch, toch meer Rossi. Dat, uh, ja. Ja, maar... Want uh, Lorenzo zorgt wel voor het grote nieuws. Hè? Uh, heeft u het gehoord? Hij uh, is geblesseerd geraakt natuurlijk hè, tijdens de training. Geopereerd en hij schijnt nu weer in het vliegtuig te zitten, terug naar Nederland om toch mee te doen morgen. Ongelooflijk, ja. toch? Dat is nog ongelooflijk? Ja. Dat wel. Ja, ik heb wel iets van gehoord, maar uh, ja. dus hij komt wel terug. Ja. Knap. Ja. Ja. Kijk af. Nee, geloof ik niet. Ket niet. Op Twitter komen we alvast een berichtje tegen van vorige uh, Lorenzo. We come back to Assen. Dus het is bevestigd. En dan loopt daar Wil Hartog, de witte reus. Ja, de man die uh, natuurlijk zoveel raceervaring heeft. Uh, hoe kijkt u er tegen aan die situatie met Lorenzo? Het is uh, natuurlijk niet eenvoudig als je gisteren geopereerd bent. narcose gehad, sleutelbeen, een titanium pen in het sleutelbeen. Dan kan je theoretisch wel even denken, dan kan ik morgen weer rijden. Maar er is wel wat gebeurd in het lichaam met die narcose enzovoort. Dus Het klinkt toch als iets ongelooflijks eigenlijk, dat je net een operatie hebt gehad. Kunt u zich voorstellen dat hij toch weer op die motor klimt morgen al? Nou, ik heb het zelf meegemaakt. Exact hetzelfde. Dat was in, met een race in Adelaide. In de training onderuit sleutelbeen gebroken. En een week daarna heb ik weer op de, in uh, Queens, uh, hoe heet het, uh, Service Paradise... En toen werd ik tweede, maar dat was een week later. En hij wil dus twee dagen later. En ik denk dat dat moeilijker wordt. En bij mij hebben ze toen ook een pen in het sleutelbeen gezet. Maar op het eind van de race was die pen helemaal krom. En uh, uiteindelijk moest ik later, toen ik terug was in Holland... nog een keer uh, de pen weer eruit laten halen voor een rechte pen erin te zitten. Want de bol is wel een beetje scheef gegroeid. Dus of het verstandig is, is ook nog aan een tweede. Ik raad het hem af om twee dagen na je operatie onder narcose... hier zo met een, uh, met een race te rijden waar je vreselijk geconcentreerd moet zijn. Zo is het op het circuit: een dag van speculeren. Komt hij nou wel, komt hij niet, gaat hij wel starten of niet? En komt hij door de medische keuring heen, Gorge Lorenzo? Het is kwart voor zes avonds als even verderop op vliegveld Ilde, een vliegtuigland. Met daarin Gorge Lorenzo en zijn teammanager Wilco Zelenberg. Jullie hebben alle persberichten gezien en uh, ja, we zijn net terug uit Barcelona. En, uh, dat was het enige wat we uh, te melden hebben eigenlijk. Wat is daar gebeurd? In Barcelona. Uh, hij is in het ziekenhuis geweest en uh, hij is geopereerd. Zoals in het persbericht staat en voor de rest uh, eigenlijk uh, niets. Eén vraag nog. Is hij klaar om te reizen? Uh, geen idee. Nu nog niet. Nu zeker niet. Ja, dat was de, de manager Zelenberg van uh, uh, Lorenzo. De grote vraag is nu natuurlijk, uh, uh, ja, gaat hij rijden of gaat hij niet rijden? Maar eerst even Hans van Loosenoord uh, in Assen. Waarom doet iedereen zo geheimzinnig? Ja, ik vind het zelf ook uh, volkomen onbegrijpelijk, uh, Wilke Zelenberg en... Gorgo Lorenzo bevinden zich gewoon op openbaar terrein... gaan naar een ziekenhuis toe... komen weer terug met het uh, zeg maar openbaar privévervoer, een vliegtuigje... en ja, dan worden gewoon een paar vragen gesteld. Ik, uh, ik zie daar zelf ook niet zo'n groot probleem in... als op een gegeven moment Lorenzo zou zeggen van... nou, ik sta liever de pers niet te woord... pas uh, als besloten is wat ik definitief ga doen... oké, okay, dat kan ik me voorstellen. Maar als je fit genoeg bent om met een vliegtuig... van Barcelona naar Eelde te, uh, te reizen... dan kun je dat antwoord ook geven. Ja, lijkt mij ook. Maar goed, nu is de grote vraag natuurlijk... Want dat wil heel Moto uh, min het Nederland weten. Doet hij nou mee of doet hij niet mee? Uh, dat weet hij zelf nog niet en daarmee weten wij het ook nog niet. Uh, het is wel zo dat Gorgo Lorenzo mag pas aan de start verschijnen... Uh, bij de TT als hij fit wordt verklaard. En hij zal misschien niet 100% fit worden verklaard... maar misschien voor een bepaald gedeelte... dat hij wel sterk genoeg zou zijn om te kunnen rijden. Nou, die beslissing wordt pas morgen genomen. Het laatste wat ik uh, hier in het renningskwartier heb gehoord... is dat er morgenochtend een keuring is om kwart over acht. Dan wordt er gekeken naar de conditie van Gorgo uh, Lorenzo. En dan zou hij eventueel zou die kunnen testen... of hij sterk genoeg is tijdens de warm-up. En die is morgenochtend van tien over half tien tot tien uur. En dan heeft hij nog ruim de tijd om eventueel te beslissen... of hij wel of niet aan de race gaat deelnemen. Ja. Heb jij wel eens je sleutel gebroken? Nee, wel eens een ander lichaamsdeel. Maar ja. ik weet van vroeger dat er uh, andere coureurs zijn geweest. Ene Takazumi Katayama, een Japanner. Die heeft ooit in Nederland de sleutelbeen gebroken. Er zaten een paar dagen tussen. Toen moest hij al rijden voor de Grand Prix van Joegoslavië. op een verschrikkelijk zwaar circuit in de buurt van Rijeka. En hij won die zondag de race. Zaten er zaten wel wat meer dagen tussen, zeg ik meteen, ja, hoor. Precies. En hij werd dat jaar ook wereldkampioen. Ja, ja dus nou, je kan je amper voorstellen... Uh, of het medisch verantwoord is om het te doen. Uh, misschien speelt dat is ook uh... zo. En daarom denk ik ook dat, uh, dat er een, een zware verantwoording rust... op de schouders van uh, de mensen die hem moeten keuren. Er zijn twee artsen. Eén is er namens de organisatie. Dat is uh, de heer Macchio Caveda. dat is een Italiaan. Maar er is hier ook een dienstdoende arts van het circuit. Hoofd van de medische dienst. En die gaan samen beslissen... Of Lorenzo mag rijden, ja of nee? Maar wie heeft het laatste woord? Als hij nou zegt van, nou ja, u zeurt, ik heb helemaal geen pijn... en ik kan er alles mee doen, dus waarom zou ik niet gaan rijden? Uh, ik denk dat het laatste woord uh, toch in principe bij die artsen ligt. Want stel dat er wat verkeerd gaat... dan wordt er toch met de beschuldigende vinger naar hen gewezen. Ja. Wat moet hij eigenlijk doen? Het is zijn linkerarm, hè, geloof ik, hè? Ja, het is een linker sleutelbeen Dus de linkerarm en de linkerschouder komen het meest onder druk. Um, de motorkoureurs doen het meest met een rechterarm en met een rechterhand. Daar wordt de voorrij mee bediend. Daar wordt gas meegegeven En uh, dat is ook de, de, de sterke kant. De meeste bochten op dit circuit van Assen gaan rechtsom. En dat zou in het voordeel zijn van Lorenzo. Maar misschien krepeert hij wel van de pijn na een paar ronden. En moet hij zelf wel besluiten om de race te staken. Aan de andere kant, als hij sterk genoeg is om de wedstrijd uit te rijden. Zo verschrikkelijk veel deelnemers zijn er niet in de motor klasse En zelfs als hij op halve kracht zou rijden, zou hij nog altijd in staat zijn om bij de eerste 15 te eindigen. En dan pak je een paar punten voor het wereldkampioenschap. Maar hoe belangrijk is dat dan? Kan hij echt niet zonder die race morgen? Um, als, uh, als hij morgen deze wedstrijd niet rijdt... en, en zijn grootste concurrent Dani Pedrosa wint... dan levert hij 25 punten in. Hij staat er nu al zeven achter. En dan wordt het moeilijk. Dan kan bij wijze van spreken Pedrosa al verdedigend gaan rijden. en ja, Hij heeft die punten echt wel nodig, Lorenzo. Te meer omdat de motor van Pedrosa... Uh, op een aantal circuits een stuk sneller is. Dus ja. hij moet het echt hebben van een groot stuk regelmaat. Zijn, concurrenten, hè, zijn Spaanse concurrenten gingen vandaag euh, ook onderuit. Hè, in de kwalificatie is wel iedereen heel gebleven. Uh, nou, niet helemaal, want Mark Marquez die heeft daarbij een pink gebroken en uh, waarschijnlijk ook een botje in een van zijn tenen. Dus die heeft daarna wel weer gewoon gereden, was op een bepaald moment ook de snelste en heeft zich tenslotte als tweede gekwalificeerd voor de race, achter Kel Crutchlow. En dat is de grootste verrassing van dit weekend. Kel Crutchlow, de Engelsman, staat op pole position voor de Dutch TT, voor de allereerste keer in zijn carrière. Dan even naar Jasper Iwema in de Moto3-klasse. Goede kwalificatie, start als elfde. Is dat een beetje waar je hem verwachtte? Nou, eigenlijk een beetje hoger dan iedereen het verwachtte. Uh, Iwema die rijdt weliswaar voor eigen publiek, maar hij heeft bepaald geen sterk seizoen uh, achter de rug. Veel kritiek op de Nederlander. En nu heeft hij een tijd gedraaid die maar 1,2 seconden langzamer is dan die van Miguel Oliveira, de Portugees. En dat is eigenlijk best wel goed voor Iwema. Mocht hij er nou morgen eens een keer goed bij zitten bij de start, hij kan goed starten, dan zou hij uh, bij de eerste tien kunnen eindigen. En dan is dat toch een beetje boven verwachting. Vooral omdat hij heel zwaar onder druk staat dit weekend. Ja. Wat verwacht je van een morgen? Uh, ik denk als hij zijn hoofd erbij houdt... dat hij inderdaad bij de eerste tien kan eindigen... En een, uh, en een goed resultaat kan neerzetten. Maar ik verwacht ook veel van Brian Schouten. Dat is de tweede Nederlander. Die start vanaf de twintigste plaats. Uh, 1,6 seconden langzamer dan de pool. Terwijl je toch met een wildcard rijdt. hele jonge jongen. 18 jaar is hij pas. Uh, Schouten die zou zeker in staat moeten zijn om morgen punten uh, te behalen. En ja, dat dicht ik eigenlijk niet toe aan Thomas van Leeuwen. Die staat op de ene laatste startplaats. Dat is de derde Nederlander. Hans van Loosenoord, dankjewel. Vanuit Assen, morgen meer vanaf... 12 een uur en een extra dan langs de lijn hier op Radio 1. Terug naar het wielrennen, zo beneden we bellen met iemand op Corsica om te horen hoe het daar gaat. Um, voor de ploeg Argos is het dit week einde in de eerste etappes van de Tour meteen alle hens aan dek. Met de twee topsprinters Kittel en Degen Gendt in de ploeg zijn er op Corsica kansen op succes. Steven Daalboud. Het zijn de twee Duitse kapiteins op het Nederlandse Argos-schip, Marcel Kittel en John Dekenkop. Maar deze kapiteins zullen elkaar geen vliegen afvangen de komende weken. Kittel is de man voor de vlakke etappes, Degenkop voor de heuvels. Zo is het werk verdeeld, legt Dekenkop uit. We weten know both that we twee uh, two strong sprinters, two uh, two captains for a team and uh, but we can arrange ourselves uh, with each other because. He's like the, the sprinter for the, the flat um, fast stages, and I'm uh, more the sprinter for the for the hilly stages. So everybody knows knows the the strengths and the, the weaknesses of the of the other guy, and uh, that makes it really really uh, more easier, much easier than uh, than for example if. if de samenwerking tussen de twee verloopt goed, zo zegt Dekenkop. Hij ging zelfs met Kittel op een hoogtestage in Spanje. Saapjes voor drie weken in een huisje. Gezellig, het deed de band tussen de twee goed. Het is zoals een kleine relatie. Je leeft samen, je sleep in dezelfde ruimte en je hebt dezelfde ruimte one guy is doing uh, the laundry and uh, the other guy is uh, preparing the food and uh, it's like being married yeah it's a little bit like this it's uh, we uh, we miss the sexual part but uh, no just kidding but uh... het is duidelijk Het zit wel snoort tussen de twee op hoogste stage verdeelden ze de taken koken wassen je kent het wel zoals een getrouwd stel zegt denk de maar dan wel zonder de seks dat laatste kan kitel beamen He said, it, it is like being married, but then without, this, this is literally what he said, but then without the sex. <laughs> nice, yeah, I, I'm pretty happy that it's without the sex. <laughs> no, it's, yeah, it's, uh, it was, yeah, it's really, it's a close living with each other, and um, nah, it's it's like, A really hardcore teambuilding. En die teambuilding zal zich de komende dagen al moeten uitbetalen. Bij de etappe van morgen heeft Kietel een kruisje gezet. De etappe naar Bastia is vlak en zal eindigen in een massasprint. In the end, I raise my arms and cross the finish line as first. That's that's my dream. Um... But of course it's a long way to it and it will be not easy because a lot of other sprinters also want to be successful there. So for us it's all about being focused and uh, concentrated on our work, on what we can do and that is doing a good lead out. And um, yeah, I hope that we can do that as good as possible and that we have the best result in the end. Het is een stoute droom van Kittel. Morgen met het geel onder schouders Bastia verlaten. Nog stouter is de droom van Degenkop. Hij zou die gele trui dan graag zondag in een etappe met veel klimwerk overnemen van Kittel. Maar eerlijk is eerlijk. Dat is wel een erg hypothetisch scenario. Ah, dat is nou. Too much in the future. Uh, at first we have to uh, fight for the yellow jersey. We have to win the stage. We have to win the yellow jersey and then we can uh, speak about to take over the yellow jersey. But But don't uh, you sec secretly dream about it? Yeah, it's uh, that's, that's that's a top secret what I dream. Eh? But uh, definitely uh, the second stage is, is is very important for me and uh, I'm gonna prepare for that. Absolutely. Kittel en Degengolp. Goed, dan uh, even naar Corsica zelf. De eerste drie etappes daar dus uh, van de tour. Uh, Bouke Mollema vertelde gisteren al dat het voor uh, de wielrenners misschien de beste plek is om te rijden. Uh, niet de beste eigenlijk, moet ik beter zeggen. Bochtig, smalle wegen. Kan wel eens uh, gevaarlijk zijn voor een groot peloton. Uh, nou, eens kijken hoe de sfeer is op uh, Corsica. Marcel Race. Die hebben we nu aan de telefoon. Marcel, goedenavond. Mag ik Marcel zeggen trouwens? Ja, natuurlijk. Goedenavond. Ja, uh, je woont samen met je vrouw uh, Lilian op Corsica. Ja, en onze, zoon, en onze zoon Tom. En de zoon. Um, ja. wat, wat merk je van uh, het begin van die tour? Nou, we merken er eigenlijk al een uh, hele tijd uh, iets van. Uh, natuurlijk, de laatste dagen is het zeer actueel... met het zien van, uh, ja, van al die auto's en de versieringen... en uh, het feit dat mensen erover praten. Maar wat ons opgevallen is, dat is dat... Uh, dat Corsica het zijn tien de best heeft gedaan... om uh, alle wegen zo verschrikkelijk veel te verbeteren. Oh. En uh, toen we daar nou ooit eens navraag naar deden, toen was dat inderdaad uh, ja aanleiding van de Tour de France. Mm. Van noord tot zuid, zeg maar, de, de, de, de, de weg de, die ze morgen rijden... in de eerste etappe. Ja, dat is allemaal uh, geweldig geasfalteerd. En uh, de rotondes zijn allemaal verbeterd. En het is allemaal uh, versierd en uh, netjes gemaakt. Dat is keurig. Ja, dus waar sommige Corsicanen misschien... Euh, nou, ik overdrijf misschien tien jaar om, hebben gezeurd... van doe nou eens wat in die wegen, dat lukt niet... en de Tour komt en hoplaat is geregeld. Ja, het lijkt erop, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. Dat heeft, dat heeft duidelijk een uh, versterkende... versterkende, invloed gehad, ja. Dus jullie hebben een uh, vakantiepark, hè, in, in Vavone. Ja, in Vavone, uh, ja. Ben je dan ook extra bezet? Uh, een heel klein beetje. Uh, we hebben nu... Uh, een stuk of vier, vijf woningen hebben we met mensen die, uh, die nu een paar dagen hier vertoeven. Ja. Mm. Maar goed, het, het gaat natuurlijk allemaal om de Tour. Dit is allemaal die hele mooie aanloop. Maar uh, heb je tijd om zelf ook nog te gaan kijken dan? Absoluut. We, gaan, uh, we hebben begrepen dat, uh, dat elk, elk wegdeel is, uh, op het moment dat de Tour uh, langs gaat komen... is twee uur van tevoren en twee uur daarna bezet, geblokkeerd. Dus wij verwachten de, de, de renners hier ongeveer om een uur of uh, kwart voor twee, half twee, kwart voor twee, dat ze hier langskomen. Dus wij uh, staan vanaf uh, elf uur op een hele mooie plek. Nou, uh, veel plezier nog. Geniet ervan. Gaan we doen. En laten we hopen dat de, weken, dat de wegen lang goed blijven. Ja, laten we het hopen. Oké, okay, dankjewel. Even dank. Marcel Rees was dat vanaf uh, Corsica. Ja, nou, morgen begint hij dus. Um, een kleine twee uur later begint ook de zomer op de radio, want dan begint Radio Tour de France. Dit keer met uh, nieuwe versies van de, natuurlijk overbekende tunes. Met Metropolekes tekende daarvoor en Edwin Cornelissen maakte de volgende reportage. Uh, we gaan beginnen met Tarantella. Misschien kunnen we het één keer langzaam doen, maar uh, de strijkersgroep uh, vanuit de opmaat van 32 qua intonatie en uh, zuiverheid. Broek. Dat is een beetje uw kindje, hè? de Tarantella. Dat kun je wel zeggen, ja. Heeft u gecomponeerd? Ja, en uh, Paul Notten heeft het helemaal gearrangeerd. En die Tarantella kennen we natuurlijk allemaal als de finish tune hè, van Radio Tour de France. Ja, ja, ja. ja. Een begrip geworden? Ja, ongelooflijk. Ik denk al 30 jaar. En hoe is dat dan om dat opnieuw ingespeeld te zien worden door het Metropool Orkest Ik ben er heel erg blij mee, maar de originele is ook ingespeeld door het Metropool ja. Ja. Dus al 30 jaar geleden. Ja. Klinkt het nu ineens heel anders? Nog niet zoveel, want ik heb nog geen trompetten gehoord en geen eindmix. Maar het wordt wel heel goed, heel kundig gespeeld allemaal. MUZIEK ja. Zou, zou gewoon een, als het echt fout gaat, stoppen? Was, hè, dat we... ja. En oppak op A9. Uh, nou, het zijn hele lastige stukken voor trompet. En uh, die gaan we ook straks even los inspelen, uh, ja. Dan kunnen ze het in alle rust doen. Maar het zijn hele lastige stukken voor trompet. Meneer uh, Van der Broek. U heeft ze wel wat aangedaan, hè? Met die trompetsectie. Nou, ze vinden het leuk. Het is een soort kerstgedouwje voor ze. Wat is nou de magie van die nummers? Nou ja, wat ik nu van merk... als ik de radio aanzet in mijn campertje... want ik meestal tegen die Tour France in door Frankrijk heen... Dan hoor ik in ieder geval de finis, dan weet ik precies van, ja, ja het is weer vakantietijd en de, de tour is aan de gang. Iedereen reageert hetzelfde op, op die muziek, van, hé, hey, het is nu de finis, of, uh, ja, leuk. Ja. Nu komt uh, de trumpet cross, dat is uh, eigenlijk door de jongens van de Metapol, de paar die hier zitten, die hebben het al een keer gespeeld. Ja, ja, ja. 30 jaar geleden. Hoe zijn die nou eigenlijk tot stand gekomen, die tunes? Weet u nog hoe dat ging destijds? Ja, want ik heb ze opgenomen als uh, filmmuziek voor wervingspots van het uh, leger. Voor het leger? Ja. Ja, er werden toen uh, reserveofficieren gevraagd. Of je komt bij de marine. Of, uh, ja, uiteraard kun je het wel horen. Voor het leger, het filmdienst. Dat is veel marstempo. Dat is ongeveer de, de, de trumpetcross. is marstempo. Dus het was voor de marine bedoeld. Maar hoe ging dat vervolgens? Nou, ik draai hem uh, thuis het bandje af. Een beetje hard in mijn tuin. En toen kwam Herman van der Velde. Die was toen producer al bij uh, muziekproducer bij de NMS, Van kwam mijn tuin binnenlopen en zei: wat is dat voor een snel? heb ik net gemaakt? Dat uh, zei: oh, moet ik dat meenemen? Maar ik kan het misschien wel sturen, uh, voorstellen. En zo is het gekomen. Had u nooit gedacht dus wat tevoren? Nee, zeker niet dat het zo lang duurde. Ja goed. Ja, Heel mooi. Ja trots dat ik uh, iets gemaakt heb van de zon uh, meedraait en uh, nog steeds boven die top staat. Dus uh, prima. Ja, mooi hè? ja. Het is onze eigen eindtune, hoor. Het heeft niks met de tour te maken. Maar die is ook uh, helemaal in een uh, nieuw jasje gegoten morgen. Dus de nieuwe Je kunt u hem horen bij uh, Jurgen en bij Dion. Hopen dat Jurgen een beetje bij stem is. Morgen begint dus de zomer op de radio om twee uur. Om twaalf uur extra langs de lijn in verband met uh, de TT. Björn Kuipers die leidt uh, zondag toch een mooie wedstrijd... in de Confederations Cup, de finale tussen Brazilië en Spanje. Het houdt maar niet op voor hem. Uh, hij floot eerder al de finale van de Europa League... tussen Benfica en Chelsea en de halve finale in de Champions League... Tussen Borussia Dortmund en Real Madrid. Kijkers is de eerste Nederlandse scheidsrechter ooit die de finale van de Confederations Cup mag leiden. En PSV heeft weer een speler verkocht na Lens en Mettens vertrekt nu ook Erik Pieters. Hij gaat naar Stoke City. Heeft hij voor vier jaar getekend. En golfer Joost Luiten heeft zich bij de eerste open knap gehandhaafd bovenin in het klassement. Hij ging op de tweede dag rond in 70 slagen. 200 par. Gisteren 67. Hij zakte één plekje van de derde naar de. Nee, van de tweede naar de derde plaats. Zo moet ik het zeggen. Zometeen met het oog op morgen, gepresenteerd door even Jinek. Een fijne avond nog. Dag. Morgen in Trostkamerbreed. De crisis als kans. Met Herman Wijvels over eerlijk geld en veilige banken. Dat er een product is waar mensen van weten, hier worden wij niet gepakt. Met Tini Cox, senator voor de SP, over de rol van de Eerste Kamer. Je moet niet wederom stemmen in de Eerste Kamer. Je moet zorgen dat je in de Tweede Kamer een veel ruimer platform hebt voor je wetsvoorstellen. En met Jan Mulder, lid van het EU-parlement voor de VVD, over de kosten van Europa. Het feit dat je dus ergens in Europa het niet mee eens bent, wil niet zeggen dat je anti-Europees -anti bent. Mulder. Koks en wijfels, troskamerbreed. morgen van 11 tot 12. Dan zijn we weer vrienden. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wie wordt de opvolger van Bradley Wiggins, Vroom of Contador? Lees alles over de 100ste Tour in de AD -tour gids. Extra dik met 100 pagina's over Alpe d'Huez, de favorieten, de ploegen, de etappes en heel veel meer. Nu in de winkel met Bon uit het AD voor 3,95. Deze zomer in het Concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo speelt het Radio Philharmonisch Orkest maar liefst vier avonden met solisten van wereldfaam. Zoals Lisa Verstman en Ronald Brautigam. Kijk snel op robecosummernights.nl De AD -tour gids. Nu in de winkel met Bon uit het AD. Voor 3,95. Koop hem nu.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 Het VEFonds steunt herdenkingen, verzetsmusea en bevrijdingsfestivals om mensen het verhaal achter onze vrijheid te laten zien. VEFonds Investeert in vrede. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Zomer in Deventer. Een actief dagje uit of een cultureel dagje uit voor jong en oud. Proef de zomer op een van de vele terrassen op het mooiste plein in een van de oudste steden van Nederland. Kijk op ik ga naar deventer.nl. Steeds meer mensen in Nederland zeggen ja tegen orgaandonatie. Op dit moment hebben zo'n 5 miljoen Nederlanders hun keuze al vastgelegd. En jij? Ben jij al donor? Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats en leg ook binnen twee minuten je keuze vast via ja-of-nee.nl. Ja! Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij al donor? Ja of nee.nl? Dit is Radio 1.